maar We gaan verder inshaAllah met met Kitab et ...van Ma' al Islam, Mohammed Ibn Abdu'l-Wahhab... Ahmed alayh... Hij zegt in zijn boek... ...Bab Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed hoofdstuk gaat over Ahmed een Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Dus eigenlijk iemand doet een Ahmed om gezien te worden om gehoord te worden om geprezen te worden om wereldse doeleinden te bereiken terwijl zo'n te zo daad enkel en alleen een cijfer voor Allah subhanahu wa ta'ala gedaan moet worden dat is een riya daar heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam voor gewaarschuwd daar heeft Allah jalla wa ala voor gewaarschuwd en deze riya, deze ria is een gevaarlijke zaak omdat dit ...voorkomt bij iedereen. Dit is een daad of een zonde... ...wat een nefs, wat onze shahwa en onze ziel begeert. Want iedereen houdt ervan om geprezen te worden. En iedereen houdt ervan yani om een onbepaalde positie te verkrijgen bij de mensen. Vandaar dat deze ziekte een gevaarlijke ziekte is. En De Bissalallahu sallallahu alayhi wa sallam die zegt in het hadith... ...hij zegt bima huwa akhwafu alaykum indi min niet weten faqalu bala ya rasul ya faqala Het is een woord dat niet in het Nederlands is. Het is een woord dat niet bima yara min is. in het Nederlands is. Het is in het Nederlands is. Het is een woord dat niet dan al-Masih het dajjal En al-Masih het dajjal behoort tot een van de grootste fieten die de mensen zullen meemaken. Tot de grootste beproevingen. De profeet zegt, moet ik jullie vertellen waar ik meer vrees voor heb dan, dan deze Masih het dajjal voor jullie? De, zegt maar, ja, Rasulallah. Hij zei, yani de onzichtbare shirk. De onzichtbare el shirk. Shirk ul Hij zei, iemand yani of een persoon of een persoon die Yani, hij uh, staat op om een gebed te verrichten. Vervolgens maakt hij zijn gebed extra mooi. Hij vervrijdt zijn gebed. Hij versiert zijn gebed. Omdat er iemand naar hem kijkt. Omdat er iemand naar hem kijkt. Yani de reden dat hij zijn gebed zo mooi maakt en zo lang maakt. Is omdat er iemand naar hem kijkt. En omdat er iemand naar hem luistert. Vandaar dat ook een nabi sallallahu alayhi wa sallam... Die zei tegen de Sahaba. Teg dat waren metgezellen. dat waren yani, uh, mensen met iman, waar wij van kunnen dromen. Hij zei tegen hen. Ach Ach Deze hadith van de profeet tegen de sahaba het meest waarvoor ik voor jullie vrees, is de shirk al asghar. Dus de profeet noemt deze daad. Shirk al asghar de kleine shirk. En in de andere hadith noemt hij het de onzichtbare shirk. Hij werd gevraagd over deze kleine vorm van shirk. De profeet die antwoordde de Sahaba en hij zei: er-ria, En die er-ria dat iemand een daad verricht om gezien te worden. En een daad van aanbidding, om gezien te worden door anderen. Dat is een vorm van Shirk al asghar Iedereen in Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft deze daad Shirk al asghar genoemd. De kleine vorm van shirk. Of shirkul khafi de verborgen vorm van shirk. Want deze daad is een verborgen daad. En ja, het is verborgen omdat iemand die een daad verricht, een daad verricht van aanbidding. En hij doet dat om een andere doel dan tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Het doel is verborgen voor de mensen. De mensen zien niet of hij nou oprecht is of niet. Ze zien alleen het uiterlijke. De uiterlijke aanbiddingen zien zij alleen. Dus zij zien niet wat hij werkelijk in zijn hart heeft. Dat is alleen, wat, dat is, dat is alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Dus vandaar dat het verborgen shirk wordt genoemd. En daarnaast, soms kan het voorkomen dat iemand die zo'n daad verricht van ria, dat hij het zelf niet doorheeft. Het kan zelfs verborgen zijn voor hemzelf. En hij kan het niet doorhebben dat zo'n persoon dat op dat moment... Aan het doen is, behalve iemand die kennis heeft, die wordt wakker met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. In een shirk is een gevaarlijke zonde. Daarnaast, daarnaast kan een shirk of kan een ria, ria kan ook een grote vorm aannemen, wat ook grote shirk is, dat is de ria die aanwezig is bij al munafiqeen de hypocrieten die, hypocrieten, die verrichten ook handelingen, aanbiddingen, laken hun doel is niet de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat er ria opgedeeld kan worden in grote vorm van ria of de zuivere vorm van ria, dat is koffer en shirk akbar, dat is shirk akbar en nifaak akbar of de kleine vorm daarvan, wat voorkomt bij wat kan voorkomen bij ook bij gelovigen. de zuivere vorm kan niet voorkomen bij gelovigen want een gelovige, wanneer je hem vraagt waarvoor doe je dit, dan zegt hij voor Allah subhanahu wa ta'ala maar in een munafiq, en zijn die hypocrieten hypocrieten zijn mensen die, die laten de islam zien, naar buiten toe lijken ze verbergen, ze verbergen ongeloof ze zijn geen moslims zoals dus die waren in de tijd van de profeet alayhi wa sallam, toen de islam sterk werd in de Medina verschenen en de islam had de overhand die regeerde ook verschenen de munafikin. Zij gingen zichzelf, ja niet daarmee dekken. Ze gingen, zich daarmee, ze gingen zichzelf daarmee beschermen. Dus ze lieten zien alsof zij moslims waren. En ze deden mee met hun gebeden, met, met, met, met het vasten, met Jumu'ah, met de jihad, gingen ze zelfs mee. Lakin, van binnenuit verbergde zij, hielden zij hun koffer verborgen. Type deze soort mensen, hypocrieten zij al hun daden die zij doen, die zij doen, zijn zuiver. Ja. Zij doen niks yani, om tevredenheid van Allah te bereiken, want zij geloven daar niet in. Dus dit komt niet voor bij een moslim. Een moslim kan nooit al zijn daden die hij verricht voor een ander doen. Het kan voorkomen dat hij misschien misleid wordt, waardoor hij komt te vervallen in Riyadh. Dat kan voorkomen bij, bij een gelovige. Dat kan voorkomen bij iemand met kennis, bij geleerden zelfs. Dat kan het voorkomen. De profeet zegt tegen de sahaba het meest waarvoor ik voor jullie vrees. En als hij dat vreest voor de sahaba... Dan is dat natuurlijk helemaal voor anderen die na de sahaba zijn gekomen. Indien deze daad is een daad, een gevaarlijke daad en het behoort tot de shirk en de grote vorm daarvan is shirk akbar, dat is de zuivere ria die voorkomt bij munafiqeen. zoals Allah in de Koran zegt: Inna munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salati kusala yura'una an-nas." Yura'una an-nas. وَلَا يَذْكُرُونَ Allah إِلَّا قَلِيلًا Allah Jalla wa'ala zegt over de Munafiqeen in de Koran, dat wanneer zij yani, uh, tot het gebed worden geroepen, wanneer zij in gebed staan, dan staan zij in gebed met luiheid. Want zij geloven niet in het gebed. Zij doen alleen B, Ze doen het alleen voor de show. Om zichzelf te beschermen. Om te laten zien dat zij behoren met de moslims. Zodat ze kunnen profiteren van, van datgene wat hun, wat hun hebben. قَامُوا إِلَى الصلاة, قَامُوا kusala. Een van hun eigenschappen is dat wanneer zij in gebed staan staan zij in gebed en ze zijn lui. ze willen dat liever niet uitvoeren. Vandaar dat de profeet ook zei je de zwaarste gebeden voor de gebeden. Welk gebed zijn dat? El Fajr en al Isha. al Fajr en al Isha. Ze kwamen niet met Fajr en El Isha. Waarom kwamen ze niet? Zij komen alleen om gezien te worden. En al Fajr is donker. Dan worden ze sowieso niet gezien. El Isha is ook donker worden ze ook niet gezien. Ten tweede, al fejr hielden ze van om verder te slapen. Vandaar dat een moslim die ook al fejr en al isha achterwege laat, heeft een eigenschap van de munafiqin. Hij lijkt op hen. Nadat dat ook een gevaarlijke zaak is, je moet ook niet op hen lijken. En Nabi sallallahu heeft ook hun eigenschappen opgenoemd Om daarvan weg te blijven. Hij zegt, ayatul kenmerk, De kenmerken van munafiq zijn drie. 3 of 4 als hij spreekt, dan liegt hij. Liegen is een eigenschap van de Munafik. Een moslim liegt nooit, gelovige liegt niet. Liegen, dat is een eigenschap van de Munafik. Als hij spreekt, dan liegt hij. En als hij iets belooft, dan komt hij zijn belofte niet na. Hij doet een belofte die hij weet dat hij die niet na gaat komen. Dat is een eigenschap van de Munafik wa idha hij ghadar wa dan schendt hij dat en als hij verraadt en dergelijke dat zijn allemaal eigenschappen van van de munafiqin naar de grote eigenschap van hun dat is riya' yura'una an-nas wa la allaha illa qalila ze gedenken Allah subhanahu wa ta'ala heel weinig ze gedenken Allah subhanahu wa ta'ala heel weinig alleen Gezien te worden, dat is een eigenschap van Munafiqin. Vandaar toen Ali radiallahu ta'ala werd gevraagd over een khawarij, een Munafiqoon, zijn ze Munafiqoon? Hazel, Hazel, Mun al Munafiqoon, laad Korun Allah illa Khalila. Munafiqoon die gedenken Allah niet. Khawarij gedenken Allah juist heel veel. Alleen Khawarij zijn afgedwaald in hun, in hun mennen en in hun Akide. Kiezen gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Sterker nog toen de en de, de, de, de moordenaar van Ali radiyallahu ta'ala. Toen hij uh, werd gemarteld en hij, toen hij werd bestraft. Wouden zij, yani, het deed hem niks. Het deed hem allemaal niks. Want hij vond dat hij dat deed omwille van Allah. Toen ze zijn tong wouden, ze wouden zijn tong eraf hakken. Toen begon hij te huilen. Zij ze waarom huilen? We hebben je zoveel aangedaan. Hij bewoog niet. Bij zijn tong begon hij te huilen. Hij zei, als jullie mijn tong weghalen, dan kan ik geen wikker meer doen. En hij is degene die Ali radiyallahu ta'ala anhu, de schoonzoon van de profeet, de Khalifa, heeft gedood. Dat is hun dwaling. A kulli hal, is een gevaarlijke, is een gevaarlijke zaak en een gevaarlijke zonde. En dat is dat iemand een daad verricht van aanbidding om gezien te worden door anderen, om gehoord te worden door anderen. En dat is... Uh, dat is een van de oorzaken waardoor die aanbidding ongeldig is. En yani, Iemand die een aanbidding verricht waarbij hij, waarbij hij yani, gezien wil worden, of gehoord wil worden, dat maakt de aanbidding ongeldig. Dat maakt de aanbidding ongeldig. Bijvoorbeeld, wat ik net zei, iemand verricht een daad. Iemand doet bijvoorbeeld een sadaqa, hij geeft 50 euro aan een sadaqa, Alleen om geprezen te worden. Zijn intentie is niet omwille van Allah. Zijn intentie is zodat mensen hem zien. Zodat mensen gaan zeggen dat het iemand die vrijgevig is. Als dat zijn doel is, dan is die sadaqa geldig. Yani die daad heeft geen enkele beloning bij Allah. Subhanahu wa Omdat een daad pas geaccepteerd wordt door Allah. Als het voldoet aan twee voorwaarden. Het moet aan twee voorwaarden voldoen. Dan pas is een daad geaccepteerd bij Allah en wordt die beloond. Een daarvan is het ikhlas. Dat iemand een zuivere intentie moet hebben. Dat zo'n daad verricht wordt omwille van Allah. En als iemand een daad verricht omwille van een ander, dan moet hij de beloning zoeken bij een ander. Naar Yom Al-Qiyamah zal er de geheim gezegd worden: ga naar die persoon waarvoor je het gedaan hebt. Vraag aan hem de beloning. En er zal geen beloning zijn voor zo'n persoon die een daad verricht, van aanbidding. voor een ander. En ten tweede, de tweede voorwaarde is dat elke ibadah pas een ibadah is als die voldoet. Als in overeenkomst is, met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yani volgens de manier van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus wij bidden bijvoorbeeld voor Allah jalla wa ala. Hoe bidden wij? Volgens de manier van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Wij vasten voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe vasten wij? Volgens de manier van de profeet sallallahu alayhi wa Dit zijn de twee voorwaarden. Dan is een aanbidding, een geaccepteerde een goede daad. Als één van deze voorwaarden afwezig zijn... dan is er geen sprake van een geaccepteerde daad. Dan is of zo'n daad ria, of als het tweede afwezig is... dat het niet overeenkomstig is met de sunnah van de profet... dan is er sprake van een innovatie. Innovaties zijn ook daden die verworpen worden. Die verworpen zijn en die geen beloning, die geen beloning uh, hebben. Tayyib... in de riya die voorkomt bij een moslim... Is de kleine form voor Ria, zoals Ibn al-Kayim dat noemt, Yesiru Ria, Jani, Weinig, Weinig Ria. De schrijver van Rahim Hullah Taal, Isaac Wako, Lahi ta'ala. Kul inna ma anabasharu mithlukum, Yuha ilayah en na ma ilahukum ilahun waahid. De aayahan of feder, femen kan a yer julika arabbi, feljamel amelan saliha, wala Yushrik be ibea dat je robbi he a hadda. Het is de laatste aayah for Surah al-Kahf. Dit vers die de schrijver heeft aangehaald om te bewijzen dat de ria dat Allah subhanahu wa ta'ala voor de ria waarschuwt dat de ria een gevaarlijke zonde is dat de ria een zonde is van shirk dat de shirk is Allah zegt in dit vers en yani zakh o profeet hij spreekt hier de profeet Muhammad sallallahu alayhi wasallam aan zakh qul inna ana basharun mithlukum yuhha elayya annama ilahukum ilahun wahid. Zeg tegen de mensen ik ben slechts een mens. Ik ben een mens. De profeet sallallahu wasallam, is geen engel. De profeet sallallahu wasallam, is een mens. Zoals de rest van de mensen. En yani in dat opzicht is hij een mens. Zoals de rest van de mensen. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem bijzonder gemaakt. Omdat Allah geopenbaard heeft aan hem. Dus hij is een mens die een openbaring heeft gehad. Daardoor is hij profeet en boodschapper van Allah. Jalla wa ala. Lakin hij is geen god. Hij heeft geen enkel recht... Op aanbidding. Hij heeft ook niet uh, geschapen. Hij heeft geen leven gegeven of genomen. Of hij bezit niks. Hij is een mens zoals de rest van de mensen. En Allah Jalla wa ala, is de schepper. subhanahu wa taala, En hij is ook de enige die het recht heeft om aanbidden te worden. En dit is een weerlegging tegen de mensen die gaan overdrijven. In de profeet sallallahu alaihi wasallam, Die hem goddelijke eigenschappen gaan toekennen. Dat is niet toegestaan. De profeet is een mens. قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ik ben een mens zoals jullie. Ik ben slechts een mens zoals jullie. Lekken, de profeet is niet zoals ons in alle, in alle opzichten. La, hij is een profeet, een boodschap van Allah. Hij heeft de openbaring gehad. Yuhai ilayya. Enna ma ilahu kom Hij heeft de openbaring gekregen van Allah. Wat is die openbaring? Enna ma ilahu kom waahid. Jullie God, jullie ilah, jullie God die jullie aanbidden is één dat is Allah tbaraka wa taala de enige die het recht heeft om aanbeder te worden inna ma ana basharun mithlukum yuha ila anma kum ilahun wahid dat is de boodschap van de profeet sallallahu alayhi wasallam dat is de boodschap van alle profeten om de mens te verkondigen dat de enige die het recht heeft om aanbeder te worden dat is Allah jalla wa ala anma kum ilahun wahid daarna zegt Allah jalla wa ala faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan dit is waar het hier om gaat. Dit is het hier Het houdt dat in, van mijn kennen diegene die hoopt op de ontmoeting van zijn Heer. Diegene die hoopt op de ontmoeting van zijn Heer. Jani, hij hoopt op de ontmoeting van zijn Heer, zodat zijn Heer hem zal belonen. En zoals Ibn Sibintheimer, rahimahullah zegt hij, heel veel van de hebben dit vers gebruikt als bewijs voor het zien van Allah. En diegene die hoopt op het zien van Allah in de achira. En Allah, en Allah en zon, wordt alleen gezien in het achira. Eén keer in Arasat al Qiyama. Of, uh, of uh, de tweede keer. Of andere keer in Al Jannah. Voor de mensen die Al Jannah zullen betreden. En diegene die hoopt op, op de ontmoeting met Allah. En hij hoopt dat, dat, dat hij Allah gaat zien. Dat Allah hem beloont. En hem het paradijs zal binnen laten gaan. Wat moet hij doen? Wat is zijn taak? Hij moet goede daden verrichten. Als hij de ontmoeting van zijn Heer, als hij hoopt op de ontmoeting van zijn Heer, op het zien van zijn Heer, dan dient hij goede daden te verrichten. Dat is wat hij moet doen? Verder niks. En de goede daad is een daad die wordt verricht omwille van Allah. Met ikhlas Waarin geen ria voorkomt. Waarin geen as-shirk aanwezig is. Waarin een shirk niet aanwezig is. En een daad die in overeenstemming is met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is een goede daad. Voor Allah, een overeenkomstig met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dan is er sprake van een goede daad. Van een geaccepteerde daad. Van een aanbidding die beloond wordt door Allah. Wa Dat zijn twee voorwaarden die we net hebben opgenoemd. En daarnaast. En hij moet geen deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala toekennen in de aanbiddingen. Dus hij moet geen enkel aanbidding verrichten voor een ander dan Allah tabaraka wa ta'ala. En dat betekent dat de shirk en de ria' verboden is. Sterker nog. Dat is de daad die Allah tabaraka wa ta'ala niet zal vergeven. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. En Waar het hier om gaat is: want Riyah, waar we het over hebben, dat is een vorm van het shirk. Het is een vorm van een shirk, dat we net, zoals we net hebben duidelijk gemaakt. Paib. Vervolgens noemt de schrijver ta'ala een ander hadith, waar een duidelijk verbod in genoemd staat, in, in, of in vermeld staat, op Rriah. De hadith staat Sahih Muslim. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Marfu'an. ta'ala. ta'ala. Als er in een hadith staat dat Allah gezegd heeft. Dan wordt deze hadith hadith Qudsi genoemd. Hadith Al Qudsi. Er zijn overleveringen. Er zijn overleveringen. Waarin staat dat Allah gezegd heeft. De meeste overleveringen zijn overleveringen van de profeet sallallahu yani De profeet heeft gezegd. Dat is hadith. Hadith Nabawi. Maar in sommige overleveringen staat... Allah heeft gezegd in het begin. Ta'ala. Deze overleveringen worden hadith Qudsi genoemd. Dit zijn uitspraken van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn uitspraken van Allah jalla wa ala. Lijken het is geen Koran. Het is geen Koran. En er zijn verschillen tussen hadith Qudsi en tussen Koran. Die verschillen, die verschillen die er zijn, die die geleerden hebben opgenoemd, is onder andere dat je in hadith Qudsi mag je doorvertellen... Uh, met de betekenis. Je hoeft niet yani, letterlijk door te vertellen. Al-Koran, al aya Als je een Aya uitspreekt, moet je hem letterlijk uitspreken, goed uitspreken, zoals hij staat in de Koran. Je mag niet iets wijzigen, iets veranderen. Maar bij een hadith, een hadith, als je maar de betekenis, de juiste betekenis overlevert. Het is het had belang, belangrijkste. Lijken natuurlijk, is het natuurlijk ook belangrijk dat je hem op de juiste manier overlevert. Tweede verschil, is het. hadith al-Qudsi, de hadith al-Qudsi, of de hadith al-Qudsi, bij het lezen van Hadith Qudsi krijg je niet de beloning die je krijgt bij het reciteren van het Koran. Bij het Koran krijg je voor elke letter die je leest, 10 hasanat. Bij het hadith Qudsi geldt die beloning niet. Die beloning geldt alleen voor Koran. Koran, gaat alleen voor, yani Qiraat al Koran. al Koran daar mag je mee reciteren of daar reciteer je mee in het gebed. Daar lees je mee in het gebed. Hadith Qudsi, ook al zijn het de woorden van Allah, daar mag je niet mee, mag je niet mee يعني, lezen in het gebed. Dat zijn verschillen tussen Hadith al-Qudsi en Koran. En daarnaast is het Koran wat ze noemen water. Het Koran is metewater. Hadith al-Qudsi hoeft niet water te zijn. In deze hadith zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt in deze hadith. Hij zegt ik ben de meest behoefteloze. En ik heb geen enkele behoefte. Er is niemand die zo behoefteloos is aan mij, aan partners. In nee, Allah, Jalla wa'ala, heeft niemand nodig. Allah, subhanahu wa ta'ala, Hij is uniek en alleen, Jalla wa'ala. Hij is degene die geschapen heeft, zonder dat iemand hem daarbij geholpen heeft. Hij heeft geen enkel deelgenoot, Jalla wa'ala. En hij is ook de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. Dus hij zegt hier in deze hadith, Ana shirk. Ik heb geen enkele behoefte aan een partner. Hij accepteert ook geen partners. Hij accepteert geen deelgenoten. Jalla wa ala. Hij accepteert geen shirik. In deze tijd Allah subhanahu wa ta'ala en hij'a shirk. Men een Amian Ashjaka fiagari. Degene die dat toch doet, die een daad verricht, waarbij hij partners toekent aan mij, die zal ik laten. Ik zal hem verlaten. En ook zijn shirk zal ik verlaten. En Allah noemt deze daad. Een daad van shirk. En yani wanneer iemand een daad verricht. Die hij zuiver moet verrichten voor Allah. lijkt hij doet dat ook voor een ander. Wat ik net zei. Iemand gaat het gebed verrichten voor Allah. Jalla wa ala, vervolgens wanneer hij merkt dat iemand naar hem kijkt. Gaat hij dat gebed extra lang mooi maken. Extra. Ja niet lang maken en mooi maken. En vervrijen. Omdat iemand naar hem kijkt. Op dat moment. Is hij niet zuiver voor Allah. Jalla wa ala, aan het bidden. Al was zijn intentie in het begin voor Allah op dat moment is er een andere doel bijgekomen. Er is een ander doel bijgekomen. Maar wat moet hij op dat moment doen? Hij moet dat bestrijden. Hij moet dat zo snel mogelijk bestrijden. Als hij het bestrijdt en zijn intentie wordt weer zijn voor Allah... is er niks aan de hand. als hij verder gaat en hij blijft tot het eind van het gebed... blijft hij zijn gebed mooi maken voor anderen. Dan heeft hij een probleem. Want dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala... Dan zal ik hem laten en ik zal ook zijn shirk laten en Allah noemt dit shirk het is wel shirk asgar het is wel de kleine vorm van een shirk want hij is begonnen voor Allah subhanahu wa ta'ala in deze hadith is ook een waarschuwing en het is een duidelijke bewijs dat Allah alleen het zuiveren accepteert zo staat in de hadith de profeet zegt inna illa kana bihi wajhu Allah accepteert alleen een daad die zuiver is en waarbij zijn, tevreden, zijn aangezicht yani bereikt wil worden. Iemand die zijn aangezicht wil bereiken, zijn tevredenheid wil bereiken. Yani iemand die alleen een daad verricht die zuiver is omwille van Allah, dat is een daad die Allah accepteert. Als hij in zo'n daad andere doelen heeft en hij wil eh, door anderen geprezen worden of hij wil bepaalde posities bereiken, bepaalde rangen bereiken bij anderen zodat hij uh, yani door anderen geprezen wordt. Dan is zo'n daad niet voor Allah. Wa en zo'n daad is dan niet geldig. En yani hij wordt niet beloond. Vandaar dat iemand van de salaf, Hij zei. Zeg tegen diegene, diegene. die niet oprecht is in zijn aanbiedingen. En die niet zuiver is in zijn aanbiedingen. Zeg tegen hem. Doe geen moeite. En doe geen moeite. Want zo'n daad zal Allah subhanahu wa ta'ala niet belonen. En als die niet beloond wordt. Waarom doe je dan die moeite nog? Waarom geef je dan je geld uit? Waarom doe je dan zoveel moeite als je niet cijfer voor Allah subhanahu wa ta'ala de aanbidding verricht? Een aanbidding is pas geldig en geaccepteerd door Allah als die cijfer is, als die khalis is, lillahi tabaraka wa ta'ala ala lillahi ddino al khalis, wa ma umiru illa liya'abudu allaha ukhlisina lahuddin ukhlisina, la'abudmin al ikhlas al ikhlas is een essentieel voorwaarden voor iedere ibadah. Vandaar dat wij dat moeten leren. Wij moeten leren dat onze daden cijfer zijn voor Allah. Wa Ga niet daden verrichten om gezien te worden. Om geprezen te worden door anderen. Ook niet door je vader of door je moeder. Doe een daad omwille van Allah. Wa en verberg je daden. Verberg je daden. Je hoeft je daden niet naar aan anderen te showen. Ga er niet mee te kijk lopen. Laat je verberg je daden zoveel mogelijk. Want... Wanneer je je daden verbergt, wanneer je dat aanleert, dan zal ook jouw zuiverheid beter zijn en sterker zijn. Wanneer je je daden zoveel mogelijk verbergt, betekent dat je eigenlijk alleen maar één doel hebt. En dat is tevredenheid van Allah, ta'ala. Ta dus probeer zoveel mogelijk daden te hebben die je ook verbergt voor anderen. Sommige daden kan je niet verbergen voor anderen. Bijvoorbeeld je bent in de moskee, je bent met de jamaa. Dat kan je niet verbergen voor een ander, want mensen, mensen zien jou. Like, je ga niet naar de moskee om gezien te worden. Lekker dat de mensen jou zien, dat is natuurlijk iets wat je, waar je niet uh, omheen kan. Dat is niet jouw doel, dat mensen jou zien. Lekker bijvoorbeeld wanneer je aan het vaste bent, niemand hoeft daarvan op de hoogte te zijn. Niemand hoeft te weten dat je aan het vaste bent en dat kan je heel goed voor jezelf verbergen. Wanneer je sadaq hebt gegeven, niemand hoeft daarvan op de hoogte te zijn. Dat doe je voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer je Qiyam leel hebt gedaan, in de nacht gebeden hebt ga je niet tegen anderen de volgende dag zeggen van subhanallah, afgelopen nacht heb ik, uh, heb ik zoveel raka'aat gebeden en uh, kada wa kada dat moet je niet zeggen, want dat is tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala ook met het hajj, met het umrah, kada wa kada yani, dingen die je moet doen voor Allah, tabarakah wa ta'ala probeer ze zoveel mogelijk te verbergen vandaar de Nabi sallallahu alaihi wa sallam die zegt ook in een hadith de beste gebeden zijn de gebeden die je verricht in je huis, behalve verplichte gebed. Het verplichte gebed voor de mannen is in de moskee. Beter en verplicht. Lijken de vrijwillige gebeden zijn beter om binnen het huis te verrichten. Waarom? Omdat de kans groter is dat je dan een glas hebt. De kans is kleiner dat de duivel gaat komen om jou te misleiden, zodat je misschien yani, uh, een ria yani, uh, zal verkrijgen in jouw gebeden. Vandaar dat het beste yani, uh, gebeden, die zijn thuis, in yani de vrijwillige gebeden, Behalve natuurlijk de verplichte, de verplichte gebeden, dat is natuurlijk iets wat ik net zei, uh, voor de mannen moet dat verricht worden in Jamaha. We zeiden net dat wanneer iemand een daad verricht die niet zuiver is voor Allah, dat zo'n daad ongeldig is. Is dat in alle tijden, voor altijd? En uh, zijn er ook situaties waarin dat niet is? De geleerden zeggen over het algemeen, als iemand vanaf het begin af aan een daad verricht, niet voor Allah subhanahu wa ta'ala, yani, hij begint aan de daad, hij begint aan een daad, niet zuiver voor Allah jalla ta'ala. Wa wat ik net zei iemand begint vanaf het begin, begint die sadaqa te geven, niet om, om beloning te krijgen van Allah, maar puur om gezien te worden, en om uh, yani, geprezen te worden door andere mensen dan is zo'n daad ongeldig als die vanaf het begin af aan niet voor Allah subhanahu wa ta'ala is dat noemen ze riya fi asli al amal, die ria is aan het begin van de daad is aan de, yani, aan de essentie, aan, aan de fundum, in, in het fundament. Hij is ermee begonnen. Zijn doel was niet voor Allah. Jalla wa ala. Dan is zo'n zo daad ongeldig. Wat voor kan komen ook, is een andere situatie. Is dat iemand begint voor Allah. Een daad, de ibadah, hij begint daarin met de intentie voor Allah. Jalla wa ala. Cijfer. Vervolgens tijdens zijn ibada, in die halverwege bijvoorbeeld. Halverwege, komt die ria en hij doet zich een situatie voor. Waardoor hij zijn aanbidding. Uh, waardoor hij zijn aanbidding gaat mooi maken. Of wat ik net zei. Hij doet het voor een ander dan Allah. Subhanahu wa op moment. Yani hij doet het een deel voor Allah. En een deel voor een ander. Hey, Zo'n ibadah is, is die, blijft hij die geldig of niet? Afhankelijk. Als hij dat wat ik net zei. Dat bestrijdt. En hij duwt het van zich af. Dan is die ibadah correct. Blijft hij tot het einde van die ibada, zo op, de, op die manier dan is ook zo'n aanbieding is ongeldig want dan is er sprake van dan is er sprake van dat hij een daad heeft verricht waarbij hij het deelgenoten toekent aan Allah subhanahu wa ta'ala het kan ook zijn bijvoorbeeld dat iemand een daad verricht heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala en op het einde nadat hij het heeft afgerond en hij is er klaar mee en later, later ontstaat Riyah kan later een ria ontstaan? dat kan er kan later een ria ontstaan. Of eigenlijk sum'ah. En een sum'ah ria, ria is gezien worden. En een sum'ah is om gehoord te worden. Het kan. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat ik net zei. Iemand heeft bijvoorbeeld nachtgebed nacht gedaan. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. En de volgende dag gaat hij dat vertellen aan mensen. En hij blijft dat vertellen aan die en aan die en aan die, aan, die, aan die. Zodat hij een bepaalde positie krijgt. Mensen, dat ze hem gaan prijzen, het is, een iemand, het is iemand die een nachtgebed verricht, iemand die niet yani, uh, aanbied is en dergelijke. Dan is er sprake van Suma. En dat maakt ook een daad, zoals sommigen zeggen, ongeldig. ongeldig. Als bijvoorbeeld iemand ria krijgt nadat hij een daad verricht heeft, zonder dat te vertellen aan mensen, hij krijgt een bepaald gevoel, een bepaald gevoel waarbij hij zichzelf niet yani, uh, goed voelt en dergelijke, dat is geen het is geen RIA. Of deze RIA heeft geen, heeft geen invloed op zijn daden. Of dat de mensen erachter komen dat hij een bepaalde daad verricht heeft. Dat, de, dat de mensen erover gaan praten. Bijvoorbeeld, iemand heeft de gegeven. Lillah. Aan de moskee 10.000 euro. En hij, heeft het zo, zo, hij heeft het verborgen gehouden. Het was niet zijn doel om dat eh, bekend te maken. Het, het is toch bekend geworden. Het is bekend geworden en de mensen praten er allemaal over. Volaan heeft de moskee 10.000 euro gegeven. Of Volaan heeft dit gedaan. Voor, dat, voor die en die. Een goede daad. En de mensen praten erover. En hij krijgt dat te horen. Ria, via krijgt dat allemaal te horen. En hij hoort dat. En dat doet bij hem. Dat maakt hem yani, vrolijk en blij en wat normaal is. Is dat Ria? Nee, Dat is geen Ria. Want dat was niet zijn doel. Dat was niet zijn doel. Dat hij zich goed gaat voelen daardoor dat mensen praten over hem. Is geen Ria dat. Dat is zoals de profeet zei... Uh, uh, bush, uh, Bushra-Mu'min. Ja, nee, dat is een goede teken eigenlijk... een goede teken dat de mensen over hem goed praten... zonder dat het zijn doel was geweest. Zijn doel, als hij het zelf gedaan heeft... in werking heeft gezet... dat is een ander verhaal als het zijn doel is. Als, als het niet zijn doel is geweest... en hij heeft het niet in werking gezet... het was niet zijn intentie om dat te doen... lijkt het bereikt andere mensen... en andere mensen praten over hem op een goede manier... dan is het een goede teken... voor een gelovige zoals de profeet gezegd heeft. Er blijft er bijvoorbeeld nog iets over iets wat kan voorkomen, is dat iemand kan zeggen bijvoorbeeld, ik doe een goede daad, om, om, zodat mensen mij, mij zien, zodat mensen mij opvolgen. Dus ik doe het niet om tevredenheid van hun te bereiken, of prijzingen van hun te krijgen, maar ik doe het zodat, zodat zij mij zien, en mij gaan nadoen. Is dat ria? Is dat toegestaan of niet? Dat is toegestaan. Het is geen ria. Wanneer iemand een goede daad verricht, en zijn doel is dat anderen hem zien, zodat ze hem nadoen. En hem opvolgen. Het is toegestaan. Lakin, het is wel een gevaarlijke zaak. En hij moet wel oppassen dat hij niet vervalt in de ria. Ook al was zijn intentie, zijn intentie goed. Lakin, zoals jullie weten, intentie kan veranderen. De kalb, het kalb, de harten, die draaien. Misschien kan iemand sterk zijn, oprecht zijn. Zijn doel is niet om uh, gezien te worden. Lakin, dat andere mensen hem gaan nadoen. Vervolgens kan veranderen en dat kan, Hij kan veranderen in zijn nadir, van dat men moet oppassen voor dat. Allahu Rawahu Ahmed. Deze hadith hebben we opgenoemd al Waarin de Profeet zegt aan de Sahaba zal ik jullie vertellen wat bij, u, wat bij mij. Zal ik jullie vertellen wat, waar, ik, waar, ik, waar ik meer voor vrees voor jullie. Waar ik meer vrees voor jullie heb dan voor een de Dijl, voor de Antichrist. Zijde belayyar zegt Hij zei de verborgen shirk. Een persoon die staat op om het gebed te verrichten. Vervolgens ver uh, versiert hij zijn gebed. Verlengt hij het gebed. Vervraait hij het gebed. Omdat anderen naar hem kijken. En dat is een vorm van. al yani, uh, Dat is waar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, uh, Meer vrees voor heeft. Omdat, dat, omdat, die kans groot is, dat, omdat die kans groot is. Waarin uh, dat iemand daarin vervalt. Dan. al masih al dajjal Wallahu ta'ala. A'lam. En dat de profeet sallallahu deze, alaihi yani, deze shirk gafier noemt. Onzichtbaar noemt. Duidt op het gevaar. Hij is onzichtbaar. Dat duidt op het gevaar van deze, van deze daad. Onzichtbaar voor anderen. Omdat anderen niet weten of jij glaas hebt of niet. En hij kan ook onzichtbaar zijn voor diegene zelf. Dat hij het niet doorheeft. Dat hij vervallen is in zo'n zo daad van shirk al-ghafi. Oftewel, uh, al ria. nee, ja? hey, is een vraagt over Nivaq. We zeiden net, ria de zuivere vorm van ria komt alleen voor bij de munafiqin. Een nifaq al-Akbar. De munafiekeen, hypocrieten, dat zijn diegenen die al hun daden zuiver doen voor een ander dan Allah. Zij doen niks voor Allah, omdat zij geloven niet in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een nifaq al-Akbar. Je hebt ook een nifaq asghar. Nifaak asghar, de kleine vorm van hypocritie, deze vorm kan voorkomen bij een moslim. Dat is zoals een shirk al-Asghar. En dat is eigenschappen van de munafiq zijn bepaalde eigenschappen die een munafik heeft zoals ik, wat ik net zei of een kleine vorm van ria, of bijvoorbeeld iemand die liegt of iemand die zijn belofte niet nakomt of iemand die yani, uh, wanneer hij iets toevertrouwt dat hij niet te vertrouwen is en die eigenschappen van een munafik als iemand die eigenschappen bezit dan bezit hij de eigenschappen van de munafik, of een aantal eigenschappen van een munafik die vallen onder een nifaq al amali, yani een nifaq in, in daden, maar niet in akida, niet in aqeeda, hij is natuurlijk wel moslim en hij vervalt in bepaalde eigenschappen die uh, van een munafiq zijn. Allahu alam. Ja. De broeder vraagt hoe weet iemand of een intentiecijfer is. Dat een een intentiecijfer is, is zoals jullie yani, uh, zelf self zeiden: zeiden: een daad, die cijfer is, is een daad waarbij je de vredenheid van Allah zoekt. Meer niet. Je zoekt alleen de beloning van Allah. En yani je wil niks anders dan. De beloning van Allah, subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed, rahimahullah, werd gevraagd over, wanneer is jouw intentie zuiver bij het vergaren van kennis, bij het opdoen van kennis. Hij zei, jouw intentie is goed, jouw iglaas is goed bij het vergaren van kennis. Wanneer je de intentie neemt om onwetendheid bij jouzelf op te heffen, te verwijderen. Yani jij wil jouw onwetendheid weghalen en ook heb je de intentie om de onwetendheid van anderen weg te halen, omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En jouw intentie, je hoeft daar niet يعني, heel lang bij stil te staan. lijkt het is natuurlijk wel een belangrijke zaak. En deze intentie die verandert. Omdat de zelf hadden ook moeite met hun intentie zuiveren. Ze hadden moeite met hun zijveren, intentie. Omdat de intentie vaak verandert. Omdat je vaak deze intentie in de gaten moet houden. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam leerde Abu Bakr radiyallahu ta'ala Om te zeggen in het dua. Allahumma inni a'udu bika. En uschrikabikah shay'an, wa an astaghfiruka astaghfiruka la En yani, ik zoek toezicht bij Allah subhanahu wa ta'ala: dat je aan Hem een deelgenoot toekent terwijl je het doorhebt. En je vraagt Allah, je vraagt Allah om vergiffenis voor die, uh, die daden die je niet doorhebt. En yani waarin je vervalt zonder dat je dat doorhebt. Dat kan, vooral bij el shirk al-hafi, zoals bij de kleine vorm van ria. Maar de intentie moet je altijd controleren en altijd yani, uh, in de gaten houden. Want hij kan veranderen en hij verandert ook vaak. Omdat de intentie is iets wat te maken heeft met het hart. En natuurlijk, Tofiq met Allah en daarom Nabi sallallahu alayhi wasallam die vroeg Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig om zijn hart te leiden. Ya muqalliba al thabbit qalbi ala dinik. Dat is een van de ad'ia, een van de smeekbeden die de profeet veelvuldig verrichtte. Hij zei, ya muqallib al quloob, thabbit qalbi ala dinik. Yani, o, oh, degene die de, de, de harten laat draaien, want Allah laat de harten draaien, de harten zijn in de handen van Allah, Jalla وعلا. Dus de twee vingers van Allah, subhanahu wa ta'ala. Hij draait ze hoe hij wil. en yani, op leiding, of hij laat iemand dwalen. Vandaar dat wij zoveel mogelijk leiding moeten vragen van Allah, subhanahu wa ta'ala. Succes is bij Allah, Jalla وعلا. Eigenlijk moet iemand die vragen niet stellen, zonder reden. Heb je gefast of heb je... Tijdens Ramadan is het natuurlijk duidelijk. Maar buiten de maand Ramadan, als iemand uh, dat vraagt om een, om, een reden, om een reden, dan kun je antwoord geven, zeg je naam. Bijvoorbeeld hij wil je meenemen om taart te doen, heb je gefast, zeg je naam. Om, om mee te nemen. Maar zomaar zonder reden daarna vragen, dat is niet correct. Want een van de redenen, een van de redenen wat ik net zei. Om jouw daden te beschermen. Is om die te verbergen. Wij moeten niet alleen maar. Yani, uh, we moeten niet alleen maar. Daden verrichten. Maar we moeten ook daden beschermen. Een daden beschermen. Heeft ook sabber nodig. Zoals jij sabber nodig hebt. Bij een daad verrichten. Is het misschien nog moeilijker. Om een daad, en om een daad te beschermen. Want eigenlijk zijn onze daden. Die wij verrichten. Het is een soort kapitaal. Die kapitaal. Die kapitaal moet jij beschermen. Je moet het beschermen en je moet het niet verliezen. Want wanneer je een daad verricht en vervolgens verlies je het, dat is natuurlijk yani, zonde van, van zo'n daad die je verricht hebt. Daarom dezelf, zei de zelf, En yani, als je niet oprecht bent, doe geen moeite, want dan heb je er niks aan. Vandaar dat wij onze daden, nadat wij, nadat wij die hebben verricht, moeten wij die ook beschermen. En dat is ook een vorm van sabr. Een vorm van sabr dat je, dat je jezelf yani, beheerst en... Uh, om daarover te praten... om daarmee te showen... bij anderen. Naam. Ja. De daad zelf? Ja. De daad zelf... Je doet de toba... Kijk, ria... Als iemand in zo'n daad mora is... en hij heeft daar een ria... Zo'n daad is dan ongeldig. Hij wordt niet geaccepteerd. Hij wordt niet beloond. Is dat het? Ja, Er staat ook een straf op. Als iemand de toba doet dan wordt je daar niet voor gestraft meer. in die beloning van die daad, die is er niet. Want die beloning van die daad waarin Ria zat, die ongeldig is, die wordt daardoor niet geldig ineens. in die straf die daarop staat, die wordt wel, en de zonde wordt daarmee vergeven. En het verlaten van een daad, het verlaten van een daad, sommige mensen bijvoorbeeld, die zeggen van, die, doen, ...die verlaten een daad... ...omdat ze bang zijn om te, om te vervallen in Riyadh. ook, dat is niet correct. Je mag niet een daad verlaten voor een ander. Zoals je niet een daad mag doen voor een ander... ...mag je ook niet een daad verlaten voor een ander. En sommige mensen zeggen van... ...als ik bijvoorbeeld nu dit doe... ...een ibadah... ...en anderen zien mij... ...dan ben ik bang dat ik verval in Riyadh. Dus ga ik zo een daad niet verrichten. Dat is ook van de shaitan. Dat is ook van de duivel... ...die wil jou weghouden wij bij ibadah. Hij wil jou weghouden bij aanbiddingen. Dus dan komt hij, komt hij met deze shubha, met deze invluistering. Terwijl een gelovige, een mochel is, die verricht niks behalve voor Allah. En hij laat alleen omwille van Allah. En de mens is alsof hij er niet is. Alsof het doden zijn. Daarom zei iemand van de self, Hij zei, een daad omwille van een daad verrichten voor een ander dan Allah. Is een shirk. En een daad verlaten om een ander dan Allah. Hij zegt al ikhlas, dat Allah jou beschermt voor deze en voor dat. Dat Allah jou beschermt en behoedt voor beide. Dus zowel voor het verrichten voor een ander dan Allah, als voor het verlaten voor een ander dan Allah. Allahu alam.